Welkom bij een podcast van en Kennemerland Business. We duiken vandaag in uh, de transformatie van een best wel iconische plek in nieuw vennep Ja, het Oude Bolsterrein. Bijna 30 jaar lang stond daar de distilleerderij. En nu wordt het dus een woonwijk. Precies. En we baseren ons op een artikel uit Rijnstreek-Kennemerland, Business. Dat gaat over het project Bolspark, ontwikkeld door de raadgroep. Klopt. En we kijken vooral naar hoe ze dat aanpakken. Hoe ze zo'n historisch terrein, nou ja, een nieuwe toekomst geven. Ja, wat is de missie hier? Het lijkt een mix te zijn van uh, ja, geschiedenis levend houden, maar ook community bouwen en duurzaamheid. Inderdaad, die drie pijlers zie je duidelijk terug. En wat me meteen opviel, de raadgroep die heeft hier wel ervaring mee, hè? Met dat herontwikkelen van oude industriële plekken. Zeker. Denk aan de bloem in Rijnsburg, de oude veiling daar... of de ananas in Leiden, ook een voormalige veiling. Ze proberen die geschiedenis te verweven. Oké, okay, maar hoe doen ze dat dan concreet hier bij Bolspark? Want alleen een straatnaam vernoemen, dat is... Nee, nee, het gaat verder... Um, er blijft bijvoorbeeld een originele graansilo staan. Echt een landmark. Ah, kijk. En materialen van de gesloopte fabriek worden hergebruikt. Maar de blikvanger wordt natuurlijk de Bolstoren. Dat glazen kantoor uit 69. Ja, die Bolstoren. Die ken ik wel van foto's. Acht etages. En die gaan ze dus als eerste aanpakken? Klopt. Daar komen 98 studioappartementen in. Met uh, horeca op de begane grond. Ze starten deze zomer al met die transformatie. Wauw, 98 studio's en zelfs een oud mozaïek kunstwerk komt terug, las ik. Ja, precies. Dat proberen ze dus echt te integreren. Het is meer dan alleen een geinig detail. Het is een manier om dat verleden, nou ja, zichtbaar te houden. Maar wordt het dan ook echt voelbaar voor de mensen die er straks wonen? Of blijft het toch een beetje een, een marketing suisje? Tja, dat is altijd de vraag. Maar door zo'n iconisch gebouw centraal te stellen en opnieuw te gebruiken... Dan veranker je het wel meer, ja. Precies. Het is geen dertien-in-een-dozijn nieuwbouwblok. En het gaat dus verder dan alleen de stenen. Die community-gedachte is ook sterk. Ja, dat noemt de marketeer Evelien Hoogewoning ook in het artikel. Het creëren van een community. Inderdaad. Het idee is een wijk waar het buren elkaar... Nou ja, Kennen, waar je makkelijk contact legt, een beetje tegen de eenzaamheid die je nu toch veel ziet. Oké, okay, en hoe willen ze dat dan stimuleren? Nou, door de opzet van de wijk. Denk aan horeca, wat kleine winkels, pleinen waar je elkaar tegenkomt. En heel belangrijk, autolieuw. Autolieuw, ja. Dus meer ruimte voor... Voor spelen, voor ontmoeten, voor groen. Zodat het uitnodigt om daarbuiten buiten te gaan. Klinkt goed, maar dan die derde pijler. Duurzaamheid. Ja, absoluut. Klimaatadactief bouwen noemen ze dat. Wat houdt dat hierin? Vooral heel veel aandacht voor groen en water. Gezamenlijke tuinen, parken, lanen. Maar ook verticaal groen, tegen de gevels aan en groene daken. Ah, voor verkoeling in de zomer en waterafvoer bij regen neem ik aan. Precies. Tegen hittestress en om te voorkomen dat alles meteen blank staat bij een hoosbui. En ook de woningen zelf hebben duurzame snufjes. Ja, ik las iets over een gemeenschappelijke waslounge in die bolstoren. Geen eigen wasmachine meer nodig. Klopt, dat bespaart ruimte en kosten voor de bewoners. Maar het idee is ook dat het weer zo'n ontmoetingsplek wordt. Even een praatje bij de was. <laughs> ja, of juist irritatie over wie ze was laat zitten. Moet je maar zien hoe dat uitpakt. Dat zal de praktijk uitwijzen... En die grote ramen die verticaal openschuiven, die zijn ook wel bijzonder. En technisch is er die bodemwarmtepomp. Voor verwarmen en koelen. Ja, heel energiezuinig uit de bodem. Het past allemaal in wat de directeur Wouter de Wolf hun circulaire businessmodel noemt. Circulair, oké. Okay. Wat houdt dat in? Dat ze het hele traject in eigen hand houden. Dus van ontwikkeling en bouw tot het beheer en de verhuur of verkoop. Alles. Ze laten niks los tussendoor. Nee. Zo houden ze controle en kunnen ze die duurzaamheid en kwaliteit zeg maar beter bewaken over de lange termijn. Uiteindelijk moeten er 875 woningen komen, verdeeld over 11 blokken. Een project van acht jaar. Acht jaar? Best een tijd. Oké, okay, dus als we het samenvatten. Bolspark is meer dan zomaar nieuwe huizen neerzetten. Het is echt een poging om dat industriële verleden van Bols te eren. Een hechte gemeenschap te smeden. En duurzaam te bouwen. Met die bolstoren als aftrap. En wat dit voor jou als luisteraar interessant maakt, is denk ik dat het een trend laat zien. Hoe we oude locaties nieuw leven inblazen. Ja, waarbij die sociale en ecologische kanten net zo belangrijk worden als de stenen zelf. Het laat zien hoe ontwikkelaars proberen in te spelen op ja, verbinding en duurzaamheid. En dat brengt ons bij een laatste gedachte voor jou. Dit project zet dus heel bewust in op gedeelde voorzieningen... zoals die waslounge en op ontmoetingsplekken... om eenzaamheid tegen te gaan en contact te stimuleren. Ja, en de vraag die dat oproept, misschien voor jou om eens over na te denken... is in hoeverre kun je sociale verbinding echt maken of ontwerpen... door hoe je een wijk bouwt? Zeker in deze tijd, waarin we misschien toch steeds individueler leven... Kun je dat afdwingen met architectuur en voorzieningen? Goeie vragen mij af te sluiten. Dit was een podcast van Rijnstreek Kennemerland Business.